Ook in Zuid-Afrika verslechtert de situatie. Vlak voor het overleg tussen premier Rutte en zijn Italiaanse collega Conte... heeft PVV-leider Wilders gedemonstreerd op het Binnenhof. Hij hield een protestbord omhoog met de tekst Geen cent naar Italië. Rutte en Conte praten over het Europese herstelfonds van 750 miljard euro... voor lidstaten die economisch zwaar zijn getroffen door het coronavirus. Rutte vindt dat in ruil voor een lening... de ontvangende landen economische hervormingen moeten doorvoeren.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 Het weer, opklaringen en daardoor koelt het flink af. In het binnenland tot 6 graden. Overdag zon en stapelwolken. In het binnenland is ook nog een bui mogelijk. Wordt het een graad of 19. Zondag blijft het droog met wat vaker de zon. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Line, living in a gangsta's paradise